9 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Bij een aanslag met een autobom in het zuidoosten van Turkije zijn twee agenten omgekomen en zeker 35 mensen gewond geraakt. Dat meldt persbureau Reuters. De daders zouden ook een raket hebben afgevuurd. aanslag werd gepleegd in vlak vlakbij de grens met Syrië. Turkije zegt dat de aanslag het werk is van militanten van de Koerdische Arbeiderspartij, PKK. Stadswachten worden beter bewapend, meldt het AD. Bij een enquête onder 60 grote gemeenten zeiden 13 dat ze de stadswachten willen uitrusten met handboeien, wapenstok of pepperspray. Stadswachten of buitengewoon opsporingsambtenaren houden in de wijken toezicht op bijvoorbeeld het neerzetten van vuilnis. En ze letten op overlast. Ze krijgen vaak te maken met agressie en bedreigingen. Criminelen in België hebben vorig jaar zo'n 100 politie- en legeruniformen gestolen, meldt de krant het laatste nieuws. De dieven sloegen gemiddeld twee keer per week toe, vooral bij agenten thuis en op politiebureaus. De criminelen gebruiken de uniformen onder bier om makkelijk te verdwijnen in de chaos na een aanslag of overval. Ook proberen ze als nepagenten binnen te komen bij mensen thuis om daar spullen te stelen. In Parijs is een groot passagiersvliegtuig bijna in botsing gekomen met een onbemand vliegtuigje. De Franse luchtvaartorganisatie zegt dat de Airbus en de drone vijf meter van elkaar vlogen. De organisatie noemt het een ernstig incident. Het vorige maand gebeurde bij de luchthaven Charles de Gaulle. Het passagiersvliegtuig uit Barcelona was net begonnen aan de daling in Parijs... toen de drone langsgeerde. De Airbus kon veilig landen op Charles de Gaulle. Hoeveel mensen er aan boord waren is niet bekend. Het weer een gebied met regen of natte sneeuw trekt van het zuiden naar het noorden. en Dat kan gladheid opleveren. Vanmiddag wordt het geleidelijk droger. In het zuidwesten wat zon. Het wordt 3 tot 6 graden. Morgen is het vaker droog met af en toe zon.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 Your hat The way you sip your tea The memory of all that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 Remember what the great Confucius said Girl and boy who woo have wedding day Chop suey, chow me and two and you I've got a feeling tonight That we'll be pretty clever if we we'll ever get together with chop suey, chow me and rice and tea Shoes and rice and you and me Chop suey, chow me Young one, too foo and you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 met uh, Marcel Series op de drums, Frans Jan van der Hoeve op de bas, Hans Jansen piano, Bert Meurlendijk gitaar, Frits Landersbergen, vibrafone Eddie Conrad, percussion, Wim Bos, drums, euh, pardon, trompet, Marc Gauffroy, trombone, Philip Kolb, tenor sax, alt sax en meneer Stotchelo, Rozenberg zelf, natuurlijk op de gitaar, Tequila.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 My wings. Just one of those things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 Pizzarelli, um, zo vader, zo zoon zou je zeggen, de zoon van de beroemde Bucky Pizzarelli, die al uh, heel lang uh, op gitaar meedraait in de top van de Amerikaanse jazzwereld. Maar goed, we hebben het nu over John Pizzarelli, een uh, zoon van Italiaans-Amerikaanse ouders. En uh, die heeft een heel aparte stijl van spelen, swingend spelen zou je zeggen.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 En dat is een, een nummer Sweet as Beer Meat. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.